3 uur. De Radio1 Sportzomer. Tom van Heck en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, even resumeren. Dus de beachvolleyballers schuilen nummer door. Op het strand van Londen spelen de achtste finale. Rea Lenders komt voor het eerst in actie op de trampoline. En het tafeltennisteam staat in de kwartfinale. Dat wat betreft de Nederlanders. Maar er is ook uh, op een zaterdagmiddag drie uur. Je zult zeggen, die hebben we toch al gehad. Sharapova, Williams, bekende naam. Het is de Olympische tennisfinale. Nu eerst het NOS nieuws. Dit is Lieselot Thomassen.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 Het weer, zon, stapelwolken en buien wisselen elkaar af. Er is kans op onweer. In het zuidoosten is het overwegend droog. Het is ongeveer 21 graden aan zee en 25 in het binnenland. Morgen opnieuw buien, afgewisseld ook door flinke zonnige perioden. En het wordt dan ongeveer 23 graden. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Drie gemeenten ruzie over de vraag wie Ranomi na de Spelen mag huldigen? Ja, dat begint nu dus ook oh, ja. al. Toch maar weer even naar de actieve sport, want dat is het belangrijkste na het Olympisch Stadion. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Heck en Jurgen van den Berg. En die houtkamp ziet mooie atletiek. Prachtige atletiek, het is uh, weer volop genieten. Uh, Dafne Schippers hebben we al aan het werk gezien bij het speerwerpen. Had slechts 36-63. Slechts omdat. Uh, we nu de echte kanjers aan het werk zien. Zo heeft het Griekse die het gooit. Die speer wel zo verschrikkelijk ver. 56, 96 had ze al. Dat is dus 20 meter verschil met... Uh... Uh, met onze grote vriendin Daphne Schipper. Uh, Schippers. En dan uh, betekent dat gewoon 400 punten op één onderdeel. 56, 96 had ze. Ipa Didou daar blijft het bij. Uh, zij zal overigens, omdat haar andere onderdelen zoveel minder zijn, geen rol van betekenis spelen. Ook uh, geen echte grote rol van betekenis voor Nadine Broerse. Haar laatste poging was 48 meter 63. En dat is haar uh, minste. Poging en daardoor is de 51, wat was het? 98 haar beste... Uh, Speerborp. En gaan we nu kijken hoe het, uh, want de laatste is net geweest, Ellen Spronger, hoe het ervoor staat met uh, Dafne Schippers. Ze staat, ja, ik durf het haast niet te zeggen. Uh, is het zo? Nee, nog niet. Nee, nee, nee, nee. Dat is nog uh, zonder de tweede ronde Speerwerpen erbij. Want ik kan me niet voorstellen dat ze nog steeds derde staat in het algemeen klassement. In het optellen van uh, zes onderdelen. Want we hebben nog één onderdeel te gaan, de 800 meter. Nu kijk ik, waar staat Schippers? Die staat. Die niet bij de eerste acht. Die is uh, gezakt naar... Oei, dat is een end. Ja, dat is een heel... Broerse is twaalfde nu. Kun je nagaan, hè? Dat, uh, uh, dat speerwerpen. Wat dat toch voor verandering kan. Uh, Broerse is twaalfde. Schippers is dertiende. Daar zit vijftien uh, punten verschil. Maar die uh, punten ja, bij het, uh, uh, het speerwerpen... die hebben zo erin gehakt bij... Uh, Daphne Schippers, als die toch eens uh, een meter of tien verder kon gooien met die speer... dan zou het heel goed zijn. Dus, na zes onderdelen, resumerend. Broersen op de twaalfde plaats, Schippers op de dertiende plaats. We hebben nog de 800 meter te gaan. En aan de leiding heel, heel, heel, heel dik. met 188 punten voorsprong. Jennifer Ennis voor Skoite en Josipenko. Ja, nou die sport, eerst deden we het per pool, maar nu is verschuilen niet meer mogelijk. We hebben het natuurlijk over het beachvolleybal van ons Nederlands mannenduo, Gio Lippens. Nu mag je niet meer verliezen, want dan ligt je eruit in de Horse Guards Parade. Geweldig sfeertje daar bij die zandbak. De zon schijnt een beetje flat, dat wel, maar het is echt het sfeertje. Je hoort het ongetwijfeld ook aan het achtergrondgeluid. Veel disco, het publiek dat regelmatig meeleeft. En we kijken naar de Nederlanders die met 7-6 voorstaan in de eerste set. De opslag van Richard Schuil daar, die is uit. Dat betekent dat het 7-7 is. Ze hebben één keer tegen elkaar gespeeld. Mooi. Deze twee koppels, de Nederlanders, dus tegen de Zwitsers. Jefferson, Bellagwarda, Patrick Heusser. Eén keer tegen elkaar gespeeld en die ene partij werd meteen gewonnen door de Nederlanders. De Nederlanders die ook hoger geclasseerd staan op de ranking, ook hoger geplaatst zijn in dit toernooi. Maar dat zegt allemaal niet zo verschrikkelijk veel. Hier een foutje van Rijnden Nummerdor Gaat toch de opslag van die Bella Guarda een beetje verkeerd in. en gaat te laat met één arm naar de bal toe. Hij kan hem niet meer fatsoenlijk de hoogte in krijgen, zodat die bal verloren gaat. De Zwitsers staan voor met 8-7. De Zwitser, ja, en die bal is in. Ja, heren, daar hebben jullie ook een klein beetje vergist. De opslag van Bella Guarda, Eigenlijk een Braziliaan van geboorte. Salvador de Bahia, daar is hij geboren. Maar hij is inmiddels getrouwd met de Zwitserse. En kan nu dus voor dat Zwitserse team uitkomen om. Hij mag weer serveren. Het staat 9-7 voor de Zwitsers. Het gaat natuurlijk tot 21, dus nog niks aan de hand. Schuilen nummer door één partij verloren in de poolfase Was tegen een duo uit Letland. Was eigenlijk onnodig, maar het deed er ook allemaal niet meer zo toe. Want na de eerdere twee overwinningen van het Nederlandse koppel hadden zij zich al geplaatst voor de achtste finale. En nog één overwinning en dan zijn ze net zover als dat ze waren tijdens het Olympische toernooi. Het Olympisch beachvolleybaltoernooi in Peking. Want ook daar hebben ze de kwartfinale gehaald en daar werden ze uitgeschakeld. We krijgen weer de opslag van de Nederlanders. Nummer door daar aan de bal. Het is 8-9 in het nadeel dus van de Nederlanders. Dan moeten ze nu toch proberen het punt te maken. De Zwitsers een beetje moeizaam, maar ja, dat kan niet geblokt worden door Richard Schuil. En die tikt dan de bal nog net aan. De bal gaat uit, maar dat betekent wel het punt voor de Zwitsers. Het staat 10-8 voor de Zwitsers in de eerste set. Het zijn bekende namen op Wimbledon. Serena Williams en Maria Sharapova. De omstandigheden zijn iets anders, want het is de Olympische finale, Mark Brasser. Ja, dat, dat klopt. Uh, gekende namen, inderdaad. De winnaressen van de, de, winnaressen van de laatste twee Grand Slam-toernooien spelen hier tegen elkaar. Maria Sharapova en Serena Williams. Serena Williams een paar weken geleden de sterkste op Wimbledon. Marie Sharapova iets langer geleden de sterkste op uh, Roland Garros. De inzet buiten natuurlijk die gouden medaille. Nou, daar heeft Serena Williams er rond twee van in het, in het dubbelspel met zus uh, Venus. Ja, het Golden Slam, dat kunnen beide speelsters hier uh, voltooien. Het zijn twee speelsters die alle Grand Slam-toernooien gewonnen hebben. Maria Sharapova won dus, zoals gezegd, dit jaar het toernooi van Roland Garros. Voltooide daarmee haar Grand Slam. Ja, en dan is er nog een toetje en dat is dan Olympisch Goud. En dan heb je een Golden Career Slam. Het is allemaal niet in één jaar gehaald. Ik geloof uit mijn hoofd dat er één speelster is die dat, dat het wel heeft gedaan. Steffi Graaf heeft Olympisch Goud en alle vier de Grand Slam toernooien gewonnen. Dus één van deze twee speelsters, ja, die zet echt een kroon, zeg maar, op haar werk, op haar carrière. Door naast die vier Grand Slam toernooien ook nog Olympisch Goud eh, te winnen. Eh, Partij nog niet begonnen, de speelster ze er staan inmiddels wel op het centercourt. Het centercourt dat er redelijk uh, gehavend uitziet. Uh, er is heel hard gewerkt na Wimbledon om, het, uh, om de banen op tijd uh, klaar te krijgen. Om weer te beplanten. Zeg maar het gras weer te laten groeien voor dit toernooi. Nou, dat ja, is wel deels gelukt. Maar de baan ziet er toch heel erg slecht uit. Het dak is inmiddels open. Daardoor is er enige vertraging. Zij, zijn de speelsters dus wel op de baan staan ze in te spelen. Maar zijn ze nog niet begonnen. Maar dat zal uh, binnen een paar minuten gaan gebeuren. Edwin Cornelissen is uh, aan het kijken naar het trampolines springen. Uh, Nederlands RLN is al geweest, hè? Nee, dat is nog niet geweest. Zij ze, komt als zevende in actie van de 16 deelnemers. En uh, ze komt meer dan eens in actie, want we zitten nu in een kwalificatieronde die uh, bestaat uit twee oefeningen. Een verplichte oefening van tien sprongen, gevolgd door een vrije oefening van tien sprongen, waarin je dus eigenlijk mag doen wat je wilt, hoewel het moet wel binnen bepaalde sprongenseries dan weer passen. Het is een uh, ingewikkeld technisch verhaal, maar het komt erop neer dat er bij de verplichte oefening vooral wordt gekeken naar de uitvoering, hoe netjes en hoe zuiver ben je aan het uh, springen, terwijl bij de vrije oefening ook de moeilijkheidsgraad van de sprongen nadrukkelijker een rol gaat spelen en wat ook nog meespeelt bij het trampolinespringen dat is de time of flight hoe lang hang je dus in de lucht en dat is natuurlijk dan de vraag van hoe hoog spring je daarin gaat het dat telt ook mee hoe hoger hoe beter natuurlijk ook voor Lenders, die dus als nummer 7 in actie komt die niet direct als een medaillekandidaat geldt maar goed in deze sport kan je ook verrassen dus misschien heeft zij wel haar dag vandaag. We gaan naar het uh, zeilen. Dat uh, speelt zich een beetje buiten Londen af. Natuurlijk Weymouth. Uh, Iold Kloosterboer. De laatste paar dagen goede berichten over de Nederlandse equipe daar. Hoe heeft Marit ja. Bouwmeester het gedaan? In ja, de het, laser het is inderdaad. Uh, het is iets van Londen af. Maar uh, zeker niet minder belangrijk. Want hier gaat het echt om de medailles. En na gisteren stond uh, Marit Bouwmeester op een derde plaats. Op... Uh, Slechts drie punten van het goud. Nou worden er vandaag nog twee races gezeild. En die moeten de uitgangspositie uh, bepalen voor de afsluitende medalrace En uh, die vindt dan nog twee, twee dagen later plaats. Eén van die twee races is al gezeild. Race nummer 9. En daarin uh, heeft Marit de nummer 1 achter zich gehouden. Dat is de Belgische EV van Akker. Dus daar wint ze twee plekken op. Maar... De Ierse zit dan weer voor haar en de Ierse stond boven haar in het klassement. En de nummer 1 uh, was China. Dus het klassement is weer door elkaar gehusteld. Zoals het nu staat, staat de Ierse Annalise Murphy op 27 punten. Daarachter ex-equo België en China met 31 punten. En Marit Bouwmeister is één plekje gezakt op de vierde plaats. Nu met 32 punten. Die staat nu vijf punten achter goud en één puntje achter zilver en brons. Het is... Echt verschrikkelijk spannend. Ze hebben straks race nummer 10. Die moeten ze gaan varen. En daarin worden dus de uitgangsposities uh, bepaald voor de medal-race. En die gaat dan om dubbele punten met de beste boten. Dus het is echt heel erg spannend nou, hier. Maar het bouwmeester heeft in ieder geval nog zicht op de medailles. Hoe is dat voor Rutge van Schadenburg? De man die uh, zeilt in de laserklasse. Ja, dat is de laserklasse. Nou, Rutge van Schadenburg is... Uh, nu ook bezig met zijn uh, laatste race. En daarom, daarom ligt hij, um, nou, ik denk op zo'n positie of 23. Hij is nu bezig. En daarmee zou hij uh, 14e eindigen in het klassement. En dat is niet genoeg voor de medalrace. Dus die zien we dan op de slotdag niet meer terug. Arjold Kloosterboer was dat met het laatste nieuws van De Zijl. -E we gaan het over iets moois hebben, want uh, we hebben een gouden medaille-winnares met Ranomi kromo Ijojo, En vanavond misschien nog wel een tweede. En dan wordt er ook al gedacht aan huldigen. En uh, ja, waar wilden ze dat allemaal doen? In Sauert, haar geboorteplaats. Raadsleden uit Groningen voelen er ook wel wat voor. En in Eindhoven, waar ze nu woont en traint, willen ze kromo Ijojo ook nog wel eens even gaan uh, in het zonnetje zetten. Ik ga erover praten met Rinus Michels, de burgemeester van Winsum, waar Sauert onder valt. Goedemiddag. Goedemiddag. Vindt u eigenlijk niet dat de plaats waar de burgemeester Rienes Miegels heeft gewoon het meeste recht heeft om een sporter te huldigen? Nou, ik kijk vooral naar de sporter zelf en niet naar het verleden. Nee. En de toekomst, daar gaat het natuurlijk nu om en, en om het heden. En de, dan hebben we natuurlijk een prachtige sporter die ja. uit Sauworth komt. En die de afgelopen dagen en hopelijk vanavond nog prachtige prestaties heeft neergezet. En nou kan ik Sauworth goed volgen, want daar komt ze vandaan, is ze groot geworden. Ik kan Eindhoven ook nog wel volgen, want daar woont ze nu. Maar wat wil Groningen nou ineens? Nou, wat ik uit uh, de berichten heb begrepen is dat uh, een aantal raadsleden getwitterd hebben... Uh, dat zij uh, het leuk zouden vinden en aardig zouden vinden om haar te huldigen op de Grote Markt. Dat heeft dan een bepaalde status, lijkt het. De reden zou zijn dat zij daar gezwommen heeft. Maar, ja, dus, dus, zo kan iedereen uh, wel wat... Hoe, hoe gaat dit verder? Want het komt niet over als een groot overleg van openbaar bestuur in dit land. Gaat u daar met collega's over in overleg? Nou, laten we, laten we inderdaad vooropstellen dat wat mij betreft het belang van uh, Ranomi voorop staat. Uh, dat is ook wat ik heb uitgedragen. Ik ben hierover gisteren geïnformeerd uh, over datgene wat er nu gaande was. We hebben vorige week in, in ons college hebben afgesproken dat op het moment dat inderdaad, uh, Ranomi uh, wedstrijd zou winnen en goud zou halen... dat we dan uh, een huldiging zouden aanbieden. Vervolgens krijg ik nu de, uh, inderdaad de informatie bijvoorbeeld Eindhoven en Groningen. Groningen weet ik bestuurlijk nog niet omdat het inderdaad doorgepakt wordt. Uh, mocht dat zal ik maandag uh, zal ik daar uh, inderdaad nadere informatie over proberen te krijgen. Eindhoven uh, lijkt me ook inderdaad begrijpelijk omdat zij daar woont. Ik denk dat we met elkaar moeten afstemmen. Uh, met uh, de mensen om Ranomi heen en om met Ranomi zelf, waar haar voorkeur naar uitgaat. Ik kan me voorstellen dat ze zegt twee huldigingen, dat vind ik mooi, dat vind ik leuk. Uh, dus daar, daar wil ik graag uh, aan meewerken. Kies zij voor één huldiging, dan gaat wat mij betreft. Haar keuze uh, heeft dan de absolute ja. voorkeur en gaat voor. Maar kunnen we het nieuws aan melden dat de strijd tussen stad en omland weer is opgeleid? Nou, <lacht> ik hoop dat we het niet uh, zo hoeven te definiëren. <lacht> want dat zou wel heel erg jammer zijn. Uh, dat zou absoluut uh, het, uh, het respect wat we uh, richting Ranomi Comediolo moeten hebben... zou dat uh, slecht, uh, een slechte beurt zijn. Dat moeten we dus vooral niet doen. Uh, laten we de sport ook centraal blijven stellen en van daaruit redeneren. En dat betekent gewoon, laat Hanomi uiteindelijk de keuze maken wat zij en hoe zij haar, uh, het wil hebben. Zodat dat ook past in haar, uh, gewoon haar eigen schema. Want we hebben niks aan een overbelaste sporter als gevolg van allerlei huldigingen. Uh, als gevolg van kistenbis tussen bestuurders. Dus dat moeten we vooral niet doen. Nou, het punt lijkt mij helemaal helder. Ik ga u danken voor uw toelichting. Uh, Hanomi mag zelf gaan kiezen. En uh, wij zetten in op Zouart. Dank u wel. Uitstekend. Dank u wel. We gaan het uh, zand van Londen, uh, het strand van Londen hebben we het ook wel genoemd. Beachvolleybal, Gio hoe is met nummer door en schaal? Ja, ze staan nog steeds achter hoor. Eén puntje weliswaar, maar uh, het is nog steeds een achterstand. Het staat 17-16 voor die Zwitsers. En hier een uh, geweldig blok van uh, die Heusser, uh, die Zwitser. Hij is, uh... Ja, niet eens veel langer dan zijn tegenstanders, want uh, hij is uh, 1,93 meter 93. En als je dan bekijkt dat uh, nummer door uh, 1,94 is, ja, dan is het uh, toch uh, gewoon uh, de kleinste van het hele stel. Want Schuil, Richard Schuil, de oudste man ook hier, uh, 39 jaar, is 2 meter en 3 centimeter lang. Maar uh, hij blokt daar toch heel mooi. Dat, uh, die, die smash van Rijnder, nummer door. Even kijken wat er nu gebeurt. 17-18. De bal was uh, duidelijk toch wel in. En dat betekent dat de Nederlanders toch weer een puntje dichterbij kruipen. Maar ze hebben het moeilijk. En ze laten het vooral liggen op de service. Maar als je kijkt naar de statistieken, hebben ze al uh, vier servicefouten gemaakt. En uh, dat terwijl de Zwitsers drie service aces hebben gemaakt. Dus die hebben drie keer de bal gewoon in één keer langs de Nederlanders geslagen bij het serveren. Zonder dat. ...dat er ook maar een vingertop uh, aankwam. Nu zijn de Zwitser's weer aan de aanval. En uh, wordt die bal wel of niet geraakt door Richard Schuil? Hij wordt niet geraakt door Richard Schuil. En dat betekent dan dat het uh, weer gelijk staat. We zitten in de slotfase van deze eerste set. Spannende partij. Vooral ook omdat de mannen weten dat ze in de volgende ronde... ...tegen een Italiaanse koppel moeten. En dat Italiaanse koppel dat heeft uh, vanmorgen gestund tegen uh, de Amerikanen... ...tegen de Olympisch kampioenen van vier jaar geleden... ...van Peking tot Rogers en Phil Delhausen. Die zijn er namelijk uitgemapt door Paolo Nicolai en Daniele Lupo in twee sets, straight sets dus. En dat was toch wel een enorme sensatie in dat beachvolleybaltoernooi. Dat worden de komende tegenstanders van de mannen die hier gaan winnen in deze partij. Maar voorlopig is er nog helemaal niks van te zeggen, want het gaat gelijk op 18-18 in de eerste set. Gio, nog even een vraagje. Die DJ die probeert de muziek ook af en toe aan te passen aan de koppels die spelen. Wat draait hij nou voor Nederland? Ik moet je heel eerlijk zeggen, dat is me nog niet opgevallen. Ik hoorde oh. net wel een beetje een deuntje wat wel een beetje Zwitsers zou kunnen leggen. Dus Zoals Heidi uit uh, uh, ja. Oost-Tirol, uh, uh, maar dan Heidi uit Wengen uh, uh, liedje. Zoek maar het uh, uit. Uh, ja, ik, ik, ik, ik zal eens even heel goed opletten wat ze daar nou precies uh, spelen. Wat draait hij voor Nederland? Nou, wij gaan eens even uh, verder naar, uh, van de, de, de, de muziek van het uh, beachvolleybal... naar de rust van de paarden, Ed van de Bent. Wij hebben vier nullers, vind ik altijd zo'n mooi paardenwoord, uh, gescoord. Wij staan er heel goed voor, hè? We staan er heel goed voor. En er zou nu eigenlijk een soort tulp uit Amsterdam-liedje gedraaid kunnen worden hier. Maar dat is hele neutrale Olympische muziek allemaal voorgeprogrammeerd. Maar dat zou heel toepasselijk zijn, want je geeft al aan vier nullers. En dat is het enige land van de 15 landenteams, als je dat gaat noteren. Het ging vandaag niet om de landenmedailles, maar een kwalificatiewedstrijd. Maar als je dan als enige land van die 15 met vier keer nul rondkomt binnen de toegestaande tijd... dan geeft dat aan dat ze in ieder geval in een goede vorm zijn. Jur Vrieling met Boe Michael van der Vleuten met ...met Verdi, Mark Houtsager met Tamino en Gerco Scheuder met uh, Londen. Want uh, van de andere landen, de concurrenten, er zijn er toch één of meerdere combinaties... ...die in ieder geval tijdfouten hadden. Of op een andere manier uh, springfouten in het parcours hadden. Overigens, er waren op het parcours van Bob Ellis de Brit... ...32 foutlozen van de 75 starts. Hij heeft dus niet het onderste uit de kant gehaald... ...maar dat zal ongetwijfeld de komende twee dagen... ...wanneer de tellers op nul gaan voor de landenmedailles, zal dat anders worden. Ze rijden dan twee verschillende parcoursen morgen... En overmorgen. En wie zegt natuurlijk ook al, dat kun je nu al zien, qua vorm aandienen. Dat zijn combinaties als een Edwina Tops alexander De echtgenote van uh, Jan Tops. Uh, Jan Tops wordt door mijn Australische buurman ook wel de Bernie Ecclestone van de paardensport genoemd. Gezien zijn succesvolle Global Champions Tour. Maar ook een man als de, we de wereldbekerwinnaar Veller staat Amerikaan met Flexible. Dat zijn individueel ook degene waar we rekening mee moeten gaan houden. Terug naar het beachvolleyball. Wie pakt de eerste set? Gio. Het is spannend, want de Zwitsers staan op setpoint. En uh, Schuil die de bal uh, toch moeilijk kan uh, opvangen. Maar dat doet hij toch uh, keurig netjes. Maar ja, bal tegen het net bij de Zwitsers. En dat betekent toch dat ze gelijk komen. Daar ontsnappen de Nederlanders. Want uh, de, de, de, de manier waarop uh, Schuil uh, die surf opving was toch niet echt geweldig goed hoor. Want hij kwam helemaal achter in het veld terecht. Maar nummer door kon hem daar toch nog uh, goed wegwerken. Zodat uh, de heren weer uh, gelijk staan. En het toch nog spannend is. Dus het is zaak om deze eerste set meteen... ...te pakken, duidelijk te maken wie hier het beste koppel is... ...willen de Nederlanders doorgaan naar die kwartfinale. Wow, geweldig blok van Schuil, zeg. Ja, hij maakt nu een gebaar en, uh, met zijn vingertjes van... ...jongens, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Prachtig doet hij dat. Hij uh, kilt echt dat blok, uh, of de, de, de, de smash... Van de Zwitsers. Met dat lange lijf van hem. 2 meter en 3 centimeter. Dus. En de bal meteen. Huppakee naar beneden gedrukt. Het zand in. En klaar is het. Dat betekent dat de Nederlanders nu op setpoint staan. Nummer door slaat op. De Zwitsers die bouwen de aanval op. Kijken of daar weer. Ja, mooi. Wat slim balletje van de Zwitsers. Maar Schuil die doorzag het. En dan weer. Ja, mooi zo. Mooie smash van Richard Schuil. Helemaal in het hoekje. Binnen de lijnen. En dat betekent dat ze die eerste set gepakt hebben. 22-20. Voor de Nederlanders zwaar. Bevochten overwinning in deze eerste set. Maar des te mooier dus. Wij gaan eens even naar Edwin Cornelis, Die kijkt naar trampolinespringen. En dat doet hij samen met iemand die ongelooflijk goed geturnd heeft. Hè? Ja, dat is uh, Celine van Gerne. Die zit naast me. Maar Celine, ja, trampolinespringen is weer heel wat anders. Hè? Ja, uh, het was voor mij ook nog een beetje nieuw hoe de puntentelling hier werkt. Ja, precies. Want het is wat ingewikkelder dan bij het turnen. Natuurlijk draait het hier ook wel om moeilijkheid en natuurlijk om de uitvoering. Maar zoals ik al zei, ook uh, de hoogte die je hier bereikt trampolines speelt een rol. We hebben Rea Lenders in actie gezien bij haar eerste oefening, de verplichte oefening. En uh, daarin scoorde ze niet heel hoog. We hebben tot nu toe acht van de 16 turnsters in actie gezien. En Rea Lenders staat op dit moment op de zevende plaats. De enige die lager scoort, dat is uh, de Oekraïense die als eerste aan de slag moest. Die ging echt op zich op de fout in. Die stapte uh, zo'n beetje naast de trampoline en die ligt er eigenlijk al uit. Dus Rea Lenders heeft wel wat goed te maken. Daarvoor heeft ze nog wel een kans, want er komt ze dadelijk nog een uh, vrije oefening. Daarin kan ze het allerbeste van zichzelf laten zien. En dan is het zaak om bij de top... Op 8 van de 16 te eindigen om door te mogen naar de finale. Maar zover is het dus nog lang niet. Real Lenders heeft wel wat schade uh, weg te poetsen. En uh, die moet nog wel wat sprongetjes gaan maken in het klassement. Sprongetjes maken, nou ja, dat is het uiteindelijk ook om te doen. En tennis dan op Wimbledon, de vrouwenfinale. Mark Brasser. Ja, die is uh, inmiddels begonnen. Hadden we eerst wat uh, oponthoud doordat het uh, dak nog open moest. Toen was er wat oponthoud omdat uh, Serena Williams... ik denk even naar het uh, toilet moest. Ze ging in ieder geval uh, nadat uh, het inspelen was afgelopen van de baan af. Het duurde even, het publiek begon al wat uh, te morren. Maar goed, Serena Williams uh, kwam gelukkig wel terug... en uh, startte deze finale overtuigend. Nogmaals gezegd, die finale die gaat om ja, niet alleen om Olympisch goud... maar dus het voltooien van dat career, dat golden career slam... alle Grand Slam toernooien en dan ook nog eens uh, Olympisch goud. Serena Williams begon deze partij deze finale met Serena deed dat overtuigend, haalde de eerste game binnen op Love, niet één punt tegen, dus ja, en dat is lekker voor Williams dat haar service, toch een heel erg belangrijk onderdeel van haar spel, dat, dat, dat die service meteen zo goed loopt, en dat geldt niet voor Maria Sharapova, want die staat in de tweede game in deze finale, haar eerste service game, meteen op een 40-0 achterstand, kansen dus voor Serena Williams om vroeg in de partij, ja, de druk erop te zetten, de Russin een tik te geven door meteen te breken. Ja, we zagen een paar weken geleden op Wimbledon, toen ze Serena Williams dat toernooi wonde, ja, dat ze eigenlijk het hele toernooi door. een heel constant heel hoog niveau haalde. Met die eerste service. Onnoemelijk veel aces sloeg. Ja, en als ze dat in deze partij weer eh, kan laten zien. En die service games makkelijk binnenhaalt. En niet al te veel rallies hoeft te spelen. En zeker niet in haar eigen service games. Terwijl ze nu een geweldige winner slaat met de voorend en snoeihard langs de lijn. En dus breekt op een 2-0 voorsprong komt. Ja, als Serena Williams dat hoog niveau weer kan halen in haar eigen service games. Ja, dan, dan is het toch voor mij de grote favorieter om ook eindelijk in het enkelspel een keer een goud te gaan winnen. Twee games gespeeld in deze finale, 2-0 in het voordeel van Serena Williams. En Wij gaan praten terug naar de turnhal met Celine van Gerner. Uh, Edwin gaat het nog via jou, of Celine, hoor jij mij nu rechtstreeks? Ik hoor jou rechtstreeks. Helemaal goed, helemaal goed. Want we zetten het nog even op een rijtje voor de mensen die dat niet meer wisten. Je bent twaalfde geworden in de individuele meerkamp bij turnen. Historisch hoge prestatie voor Nederland. Je hebt PR's geturnd, zoals dat heet. persoonlijke records op brug en sprong. Had je gedacht, want dit is in een dergelijke mondiale sport een enorme prestatie. Had je het gevoel ook toen je naar de Olympische Spelen ging... ik ga daar mijn allerbeste turnen laten zien? Nou, dat was uh, wel mijn doel. Het was een uh, van mijn doelen om de allround finale te halen... en de ander om gewoon maximaal te turnen. En uh, nou ja, dat het zo gelukt is, dat is natuurlijk fantastisch. Maar nou gaan heel veel mensen uh, met dat doel er naartoe, maar tussen dat ook kunnen, zeg maar... en, en vervolgens de, hè, dat ook op, op relatief jonge leeftijd laten zien... hoe, hoe heb je heb je op die manier voorbereid? Heb je ook een soort mentale voorbereiding gedaan of is het oefenen, oefenen, oefenen? Nou, Ik heb uh, een hele goede voorbereiding achter de rug uh, qua trainingen eigenlijk... Uh, ik was natuurlijk geblesseerd en uh, ja, kon pas op het laatste moment vloer en sprong echt oppakken. Maar uh, ja, op de manier hoe dat gegaan is en uh, de laatste weken echt naar de Olympische Spelen toe was ik er gewoon klaar voor. Nou uh, ja, dat heb ik laten zien. Hoe, hoe is het met het besef wat je, wat je hebt gepresteerd daar? Ik bedoel, ben je vanuit Nederland ook uh, plat ge en zo Ja, ik heb heel veel leuke reacties ontvangen. Echt heel leuk. En wat doet dat met je? Ja, dat, dat uh, liet het wel extra binnenkomen. Van dat het toch echt wel heel bijzonder is wat ik heb uh, gepresteerd. Ja. Je, je bent los van uh, een fantastische turner. Ben je ook nog de kamergenoot van Rea Lenders. Hè, die nu bezig is met haar uh, uh, strijd uh, hoe, hoe is dat, uh, dat jullie, als jullie daar samen op die kamer zitten? Nou, ik ben niet haar kamergenoot. Oh, dan ben ik, ik verkeerd uh... geïnformeerd. <laughs> We zitten wel bij elkaar in het, in het huis, zeg maar, maar uh, ja, ik, ik slaap een verdieping hoger. Ja. Ik zag het als morgens helemaal voor me dat jullie daar een kussengevecht gingen doen en dat zij dan nog even op die trampolines <laughs> staat te springen. Maar zo is het dus niet. Nee, zo is het niet. Nee. Ik wil nog heel even terug, want uh, het voortraject, dat weet iedereen natuurlijk ook wel. Dat jij, uh, uh, nou ja, via een rechtszaak uiteindelijk is zonder dat allemaal weer op te rakelen. Maar uh, is het dan uh, makkelijk om met al die mensen, het is toch een beetje een moeilijk voortraject geweest, kan ik me voorstellen. Om dat dan toch allemaal zo goed te vieren? Of is dat allemaal afgesloten, zeg maar? Nou, ja, dat is. Uh... Allemaal afgesloten inderdaad, maar op, uh, ja, het was niet uh, de voorbereiding die je wenst te doen. Uh, voor beide niet, voor mij niet en voor Jomie niet. Nee, want in dat opzicht uh, waren jullie onderling, zat daar het probleem niet natuurlijk, maar wel in de hele procedure uh, hoe dat ging. Heb, heb je van haar wel een berichtje gekregen trouwens? Ja, ja, ja, zeker. Oh, Oké, okay. okay, ja. Uh, ik wil ook nog even uh, naar uh, de winnares bij turnen. Hè? Amerika won als land en dan won die geweldige uh, Debbie Douglas, zoals ik er maar even noem. Uh, geniet jij ook van zo iemand? Uh, de, of zie je het als concurrent en denk je, verdorie, waarom is die zo goed? Nee, dat is uh, ja, fantastisch om daarna te kijken. en uh, Helemaal het laatste brug, ik was klaar. en uh, ja, Je ziet op de vloer het groepje bezig waar het nog om draait. En... Nou, dat ze dan elkaar opvolgen en elkaar proberen te overtreffen. En dan, nou ja, wie er uiteindelijk wint, dat, ja, dat is gewoon heel mooi om mee te maken. En, en dat inspireert dus ook, laten we zeggen, want je hebt natuurlijk een fantastische prestatie geleverd. Maar ik kan me zo voorstellen eh, dat je nu nog weer meer wil. Ja, zeker als je ziet wat hun springen. Dan, eh, ja, dan moet je toch nog wel even iets bij om eh, echt bij de wereldtop te zijn komen. Maar dat betekent hard trainen, Celine. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Heb je er zin in? Ja. Ja. ja, wat, wat ja, jouw toekomst, Teurne, is een sport uh, waar veel mensen op relatief jonge leeftijd uh, op een gegeven moment van, nou ja, de, denk ik heb zoveel uur erin gestopt. Het is mooi geweest, maar dat punt ben jij volgens mij nog lang niet, hè? Nou ik uh, neem nu eerst uh, na de Olympische Spelen wel even rust. En uh, ja, volgend jaar moet ik wel uh, mijn diploma halen op school, dus mijn prioriteit komt iets meer op school te staan dan het afgelopen jaar heeft staan, maar... Uh, nou, ik zal er zeker nog naast blijven turnen, inderdaad. Maar zeg je daarmee, dat is, nu gaat mijn school even voor... en daarna pak ik die turnraad weer helemaal op... of twijfel je of je daarna die turnraad nog helemaal oppakt, zeg maar? Nee, da nee daar twijfel ik niet over. Ik uh, pak hem zeker weer op. Dus we gaan jou over gewoon zien in uh, Brazilië? <laughs> nou, dat weet ik nog niet, maar uh, wie weet, ja. Het zou zomaar kunnen. Ja, ja, in ieder geval heb je daar heel veel zin in. En, en ga je nu deze spelen nog iets doen? Uh, nou, ik uh, ben nog reserve uh, maandag voor de brugfinale. Dus ik uh, bereid me gewoon voor alsof ik daar zou moeten turnen. Dus je echt feest is er nog niet bij nu? Nee, zeker niet. <laughs> <laughs> en dan uh, dinsdag moet natuurlijk Epkes de finale turnen. Daar uh, ja, zal ik natuurlijk ja. bij zijn. En daarna gaan we even andere sporten bezoeken. Ja, en vandaag nog even Rea Lenders aanmoedigen? Vandaag nog even Rea aanmoedigen, inderdaad. we wensen je alle succes. Dank je wel. Hoi. Hoi. Heline van Gern, nummer 12, dus bij de mini-velen, meer kan bij Turnen. Bij de laatste 16, beach voor die bal. Maar inmiddels al één set gevorderd richting de laatste 8. Nummer door een schuil, Gio Ze doen het prima hoor. Het gaat niet echt heel gemakkelijk natuurlijk. De Zwitsers blijven goed bij, ook in deze set. Prachtige dictaar van Richard Schuil. En uh, dan slaat Nummerdor de bal maar ruim over het net heen. In ieder geval om het punt niet te verliezen. Zinters konden de aanval overnemen, maar die doen er ook niks mee. Oei, dat is een foutje. Foutje van Reinder Nummerdor. Raakte de bal verkeerd. Had willen smashen. Had hem eigenlijk er een beetje overheen willen tikken. Maar uh, kwam met zijn vingertoppen niet goed uit. En dat betekent dat het inmiddels alweer 8-8 staat in deze tweede set. De eerste set dus gewonnen door de Nederlanders. Met 22-20 in dat hele mooie sfeertje daar in de Guards Parade. En ik heb echt mijn best gedaan, Jurgen. Ik heb geprobeerd te luisteren om te kijken van of er nou, uh, nou typisch Nederlandse muziek uh, gedraaid wordt. Maar uh, het gebeurt niet echt hoor. Het is uh, vooral uh, de stevige stampers en uh, We Will Rock You van Queen. En dan met name het instrumentale gedeelte. Hey! Zo, dat was eventjes een uh, ongelofelijke harde uh, smash van uh, Rijndel Nummerdoor. Die mooi uh, van de linkerkant uh, bij het net uh, naar rechts het achterveld uh, sloeg. En waardoor het punt weer naar Nederland gaat. Het is 9-8 geworden. Het is toch wel mooi om te zien hoor. Vooral als je deze mannen hier ziet staan. Hè. Het is een jonge sport. Uh, veel jonge mensen op de tribune. Veel kapalen, ook. Veel geluid. Veel sfeer. Maar als je kijkt naar deze mannen. Het is toch een beetje een oude mannenwedstrijd. Drie mannen van 35 jaar. Nummerdor. Bella Guarda en Hoyser. En eentje van 39. is aan het schuil. Nou, het zijn uh, zo'n beetje de oudste sporters van deze Spelen. Maar ze doen het prachtig hoor. 9-9 in die tweede set. En nog even die muziek. Moeten wij zelf een cd'tje van Jan Smit ja. en Frans ja. Bouwer gaan draaien? Gaan we nou, even, ja. even langsbrengen. Voor, voor mij hoef je het niet te doen hoor. <laughs> Blijf Volgen. Lieselo Thomas en u. Het laatste nieuws. Gewapende mannen hebben in Nigeria een schip dat vlak voor de kust ligt bestormd, meldt de BBC. Daarbij zijn twee Nigeriaanse matrozen gedood en vier buitenlanders ontvoerd. Het is nog niet bekend uit welk land die buitenlanders komen. Het schip wordt in de olieindustrie gebruikt en behoort tot de Sea Trucks Groep, een maatschappij die in Nederland is gevestigd. In Apeldoorn is een man gewond geraakt na een schietpartij. Hij ligt in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar de dader. De man werd meerdere keren beschoten in het trappenhuis van een flat. De politie vermoedt dat de twee een zakelijk conflict hadden. Volgens de politie is er geen sprake van een afrekening. De politie weet wie de dader is, maar de man is nog op de vlucht. En het vliegtuigje dat vanmiddag neerstortte op een schuur in Hollandse Veld in Drenthe had een motorstoring. Het was rond half twaalf opgestegen vanuit Hogeveen en kreeg al vrij snel problemen. De politie zette een noodlanding in en kwam op een schuur terecht. De twee inzittenden van het vliegtuigje en iemand in de schuur raakten gewond. En dat is nieuws op dit moment. We ah, hebben je verkeersinformatie. Het is absoluut niet druk op de weg. Maar toch uh, twee problemen. Op de A73 Maasbracht naar Nijmegen. Daar was de roertunnel eventjes dicht. Er lag wat olie op de weg. Nou, de tunnel is wel weer open. Maar er staat tussen knoppen het Vonderen en Linnen nu wel twee kilometer. De N11 leidde naar Bodegraven. Daar is een auto in de sloot beland. En om die uh, wagen te kunnen bergen hebben ze de weg eventjes dichtgegooid. Tussen Alfa aan de Rijn en Bodegraven. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De belangrijke vraag van deze middag uh, wordt nu beantwoord. De staat hij? waar staat hij? Ja, ja. Hij staat tussen de sprookjesfiguren bij een fantasy festival. En een andere best belangrijke vraag is de vraag aan Gio Lippens. Hoe het staat bij Nummer door Schuil in de tweede zet. Ik hoor geen muziek, dus ik neem aan dat er gesport wordt. Nee, het is juist eventjes stil. De heren zitten eventjes op hun stoelen. Het is 11-10 in het voordeel van het Nederlandse duo. En over die muziek nog even gesproken. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat ze denken... Nederland, ja, die hebben een paar hele goede dj's. We draaien gewoon muziek van die mannen. Ja, En dan weet ik, moet ik eerlijk ja. zeggen... dan ben ik het spoor een beetje bijstrijd. Chesto, Armin van Buren. We, we zullen een wat jongere met je meesturen. sturen, Gio, is, bij de volgende ja, de ronde. Ik, misschien dat Jurgen het wel <laughs> weet. Maar goed, 12-10 inmiddels weer voor Nummerdor en Schuil. Lopen langzamerhand een klein beetje uit. Maar het is nog steeds niet het de definitieve gat. Een uh, foute inschatting van die Zwitsers die de bal niet lekker terugspelen. En dan is het uh, Richard Schuil die daar loeihard over dat net heen hangend die smash plaatst. Is de bal in? Ja, de bal is in. En dan wordt het 13-10 voor de Nederlanders. Nu is er een gaatje geslagen. Nu lijkt het goed te gaan. Na 1-0 in die eerste set, de overwinning dus in die eerste set, staan ze nu 13-10 in de tweede. Eerst gezet bij de vrouwenfinale op Wimbledon. Het vrouwentennis: Serena Williams tegen Maria Sharapova, Mark Brossels. Tja, geen, geen muziek hier op Wimbledon. En dat is maar goed ook. Als je hier Cliff Richard hoort of zo. Ja, dat is dan meestal bad nieuws om het zo maar even te zeggen. Ja, Het is tot nu toe een heel eenzijdige finale. Deze finale tussen Maria Sharapova en Serena Williams. 3-0 in het voordeel van Serena Williams. Die ja, in de eerste drie games of eigenlijk in de eerste twee service games die ze heeft gespeeld. Fantastische veert. Alweer een paar aces op het scorebord heeft staan. Ja, Sharapova diep in de problemen. Sharapova kwam dan bij die stand van 3-0 net wel op gamepoint. Ja, en toen sloeg ze... Een, een, een dubbele fout. Het is niet te hopen dat er heel veel meer gaan volgen. Het verhaal is natuurlijk bij Sharapova wel een beetje bekend. Na die schouderoperatie ja, is, is de routine de, de, de, de, de, de, ja, het vloeiende zeg maar uit die service, is dat toch wel een beetje een, een probleem? Slaat ze toch altijd gedurende partij wel een, wel een aantal dubbele fouten? En het is te hopen voor haar dat het niet op cruciale momenten is. Het is dus nogmaals gezegd een heel eenzijdige, eenzijdige finale waarin Serena Williams het, het initiatief heeft in de rally ook beter er staat veel wind op Wimbledon. Het niveau is nog niet al te hoog. Eh, ja, Sharapova moet gewoon nu haar service game binnen gaan halen. Op het scorebord komen 3-1. En dan proberen de service van Serena Williams hoe moeilijk dat ook is te breken. Want als het 4-0 wordt, ja, dan ben ik bang dat die eerste set toch al nagenoeg gespeeld is. Goed, drie games gespeeld dus in deze finale op Wimbledon. Terwijl Sharapova nog maar weer eens een backhand mist. Goede, diepe return van Serena Williams. Dat betekent het breakpoint voor de Amerikaanse. Ze kan dus op 4. Vier nul komen. Uh, Serena Williams, goede overtuigende start van de Amerikaanse. to Zingen, lekker. Earth with a Fire 1975 nee, ja. die, die gaan we vanavond aanvragen deze tom. Uh, Shining Star. Gie ja, ook denk ik, ze ga een beetje meezingen hier om jou in de stemming te brengen. Want uh, ja, we, we zitten natuurlijk stiekem mee te kijken. We verklappen, ja. we verklappen niks, maar vertel het eens. Maar het gaat hard hoor. 18, uh, 11 is het inmiddels geworden voor de Nederlanders. Ze lopen echt helemaal weg bij die Zwitsers. En als je die kopjes van die Zwitsers ook ziet... dan lijkt het toch alsof ze het een beetje opgegeven hebben. Nu wordt de surf uitgegeven van Richard Schuil. Dat betekent dat het 18.12 wordt. Ja, ze maken veel servicefouten, de Nederlanders. Maar dat komt omdat ze ook wel veel risico nemen in die services. Zeven foute services bij de Nederlanders. Drie aces net zoveel als de Zwitsers. Want de Zwitsers ja, die hebben maar één service... of die hebben ...maar drie ballen uit de service fout geslagen. Maar het grote verschil zit er met name in de aanval van de Nederlanders. Daar scoren ze heel veel uit. 27 succesvolle aanvallen tegenover 16 van de Zwitsers slechts. En Dat geeft het verschil aan tussen deze twee koppels. Het is ook wel een overwinning die je van tevoren in ieder geval wel op papier had kunnen zetten... ...als je kijkt naar de ranglijsten, als je kijkt ook naar de prestaties die beide ploegen hebben geleverd. Eén ding trouwens, die Heuscher die heeft wel ooit olympisch brons gehaald met beachvolleybal... En dat uh, was alweer een uh, tijdje geleden in 2004 in Athene. Terwijl ze nu wel weer een puntje maken in de Zwitsers. Het wordt 1913, Want uh, toen speelde hij samen met uh, Stefan Kobel. Het Zwitserse duo uh, dus Hoyser uh, kobel Dat uh, verloor toen in de halve finale van de Brazilianen Santos en Rego. En dat waren later de winnaars van uh, Olympisch Goud. Dus dat was geen schande. En dat uh, heeft deze man in elk geval voor op de Nederlanders. Waarvan we aan de andere kant ook wel weer weten dat Richard Schuil zich erop kan beroemen dat hij goud heeft gehaald met de Nederlandse volleybalploeg in Atlanta in 1996 in de zaal. Ver, ervaren deelnemers dus allemaal schuil met zijn vijfde spelen bezig. nummer door met zijn vierde spelen bezig waarvan ze beide dus twee keer als beachvolleyballers hebben meegedaan. Punt is nu weer voor de Zwitsers. Ik wou bijna zeggen het wordt spannend maar dat is het nog zeker niet hoor. Er wordt nu in ieder geval weer van de helft gewisseld en dan kijken we naar de stand. Er staat het nog steeds 19-13 voor de Nederlanders. Ja, ze gaan weer even zitten, de heren. Eventjes een uh, moment van rust. 1914 is het zelfs uh, inmiddels uh, geworden. En dan uh, mogen ze daar uh, even wat slokjes water nemen. Nou, op dat bankje er wordt dan meteen een, uh, een uh, dakje overheen geschoven... door uh, ja, iemand die erbij staat. Het lijkt een beetje wat dat betreft op het uh, tennis bij Wimbledon. De stoelen worden dan meteen aangeschoven. De drankjes worden aangereikt. En uh, deze mannen mogen dan heel even in deze heksenketel... deze kolkende massa op Horstgaardsbrood... Uh, Mogen ze dan even ontspannen voordat ze zo meteen aan die laatste punten gaan beginnen. 1-0 dus in sets voor de Nederlanders. 19-14 in deze tweede set. Winnen ze deze set, dan staan ze in de kwartfinale. En dan spelen ze dus tegen dat Italiaanse koppel. Dat zo verrassend. Die Amerikanen versloeg de Olympische kampioenen van vier jaar geleden. Paolo Nicolai en Daniela Lupo. Dat zijn de tegenstanders van Schuil en Nummerdor in de volgende ronde. Ze staan weer klaar. Ik ben benieuwd. Of we nog even door mogen gaan voor deze laatste paar punten. De Zwitsers die gaan serveren. Ja, je hoort het nauwelijks. Je hoort nauwelijks wat er gaat gebeuren. Maar nu mag dan die sprongsurf weer komen van de Zwitsers. Is het schuil die nu weer moet aanvallen. Dat doet hij heel erg slim via de handen van zijn tegenstander. Maar de bal komt ook nog gewoon in. Zodat ze nu op matchpoint staan. 20-14 voor de Nederlanders. Ja, het publiek gaat erbij staan. De oranje mensen op de tribune die gaan ervan staan. Die beginnen te klappen. Matchpoint voor de Nederlanders in deze achtste finale. Komen ze in de kwartfinale? Ik denk, oh, dat is toch wel weer jammer. Schuil die de bal even in het net serveert. Hij dacht een heel slim balletje te doen, terwijl hij toch meestal wel hard opslaat met die sprongsurf. Wat dat betreft is dat wel een verschil met Reiner Nommendor. Slaat veel zachter op. Die plaatst de bal vaak tactisch over het net. En dan hebben daar de Zwitsers toch vaak wel moeite mee. Nou, kijken. Opslag bij de Zwitsers. schuilen en Numbendor kunnen dan de bal opvangen en kunnen dan een aanval gaan opbouwen. Dat moeten ze dan nu maar gaan bewijzen. De opslag van de Zwitsers. Het is Nummerdoor die de bal paast naar boven. En dan Schuil die, ja hoor, afgelopen. Het is uh, klaar. De Nederlanders hebben deze partij gewonnen. Uh, 22-20 en 21-15 voor het Nederlandse beachvolleybalkoppel. Zij staan in de kwartfinale. De prestatie van vier jaar geleden in Peking is in elk geval herhaald voor deze twee mannen. Mooie overwinning hoor. Regelmatige overwinning van Richard Schuil en Rijn de Nummerdor. Dan naar het nieuws. Voor de kust van Nigeria zijn twee schepen van een Nederlands bedrijf aangevallen. De Sea Trucks Group heet dat bedrijf. Daarbij zijn twee doden gevallen. En vier bemanningsleden zijn ontvoerd. Afrika-correspondent Kees Broeren. Kees, wat is er bekend over dit incident? Wat we weten is dat de aanval door gewapende mensen op die twee schepen van Sea Tracked Group gisteravond heeft plaatsgevonden op zo'n 50 kilometer buiten de kust van Nigeria. En daarbij zijn twee mensen van de Nigeriaanse marine die aan boord waren als veiligheidspersoneel. Uh, doodgeschoten, zijn overleden... en twee mensen zijn gewond geraakt. Die zijn uh, inmiddels uh, naar de kust overgebracht. Maar van de bemanningsleden op die schepen... een daarvan uh, was een bevoorradingsschip voor de olieindustrie... zijn vier mensen gekaapt. Seatrucks wil niet zeggen wie dat zijn... Uh, wat uh, de nationaliteit van die mensen is... en dat natuurlijk niet... om die mensen ook niet nog verder in gevaar te brengen. Nee. Even, even over die beveiligers. Want daar is natuurlijk in Nederland een hele uh, lange tijd discussie over geweest. Hè? Moet, uh, moet het leger mee? Moeten dat particuliere beveiligers? Zijn. Dit waren dus mensen van de Nigeriaanse marine, zeg jij? Ja, dat, het schip is natuurlijk ook vertrokken vanuit Nigeriaanse wateren. De Niger Delta is een belangrijk oliegebied... zowel aan de kust als buiten de kust, zogeheten offshore. En daar moeten we dus van uitgaan dat die vanuit Nigeriaanse wateren zijn vertrokken. En omdat er in het verleden vaker van dit soort overvallen... kidnappingen, ontvoeringen, gijzelingen en noem maar op zijn geweest... is het daar redelijk gebruik dat dergelijke schepen, als ze daarom vragen, ook beveiliging meekrijgen. En vandaar dus uh, dat ook uh, die mensen aan boord waren... die mensen die dus bij die overval gisteren ook mm. zijn neergeschoten. En de NDC Trucks Group wil dus niks zeggen over die, uh, over die mensen... ook die nu gegijzeld zijn. Uh, is, is er een kans aanwezig dat dat ook Nederlanders zijn? Dat zou kunnen. Het is een, een Nederlands schip. In elk geval is Sea Trucks een internationaal bedrijf dat in de olieindustrie werkt. Het gaat dus niet om een olietanker, maar uh, om uh, schepen die helpen in de olieindustrie. Bijvoorbeeld dat schip wat ook is aangevallen. Maar aan de andere kant, de mensen aan boord van uh, dergelijke schepen, ook als ze onder Nederlandse vlag varen, zijn toch vaak buitenlanders. Maar goed, we moeten het afwachten, ja. want op dit moment wil Sea Trucks daar niets over zeggen. En komt het vaker voor? Het komt vaker voor. Hoor. In februari dit jaar bijvoorbeeld is er nog een schip, ook een Nederlands vrachtschip overvallen. Overigens ook niet met Nederlandse bemanningsleden. Het ging toen om een schip van de Groningse Raider Sea Trade. Uh, en daarvan uh, zijn de bemanningsleden die werden gegijzeld... uiteindelijk ook weer vrijgelaten. Of daarbij losgeld is betaald, is nooit officieel gezegd. Maar we moeten aannemen, want het gaat uiteindelijk... Uh, in deze criminele tak van de olieindustrie om een miljoenenindustrie. We moeten aannemen dat dat geld betaald is. En wellicht wordt dus ook losgeld geëist... voor de mensen die gisteravond nee. gegijzeld zijn genomen. Dus, dus dat zou het motief uh, kunnen zijn, ook achter deze gijzeling. Uh, dankjewel voor het laatste nieuws. Uh, mocht er meer zijn, dan horen we dat via Afrika-correspondent... Broeren. Gaan we weer turnen, Edwin Cornelissen. En turnen noemen we nu trampolinespringen, maar Realenders Lenders eh, is daar bezig. Rea Lenders die heeft haar eerste oefening dus gehad. En dat geldt voor uh, alle springsters op dit moment. En dan kunnen we dus constateren dat Rea Lenders op dit moment dertiende is van de 16. Dat is dus laag geclasseerd. En we hebben haar scores dus eens even geanalyseerd. Het zat hem echt in de uitvoering van haar oefening toch niet netjes genoeg. En uh, misschien ook niet hoog genoeg gesprongen. Want ook in de time of flight, zoals ze dat zo mooi noemen, scoort Rea Lenders niet heel erg hoog. Kortom, ze heeft wat goed te maken in die uh, tweede routine. Die tweede oefening die ze gaat doen. Een vrije oefening waarin ze alle moeilijkheid kan leggen... Die ze in zich heeft. Dus ze heeft het in dat opzicht ook wel een beetje zelf in de hand of ze nog wat kan, uh, kan stijgen in het klassement. Maar ze moet echt boven zichzelf uitstijgen, zou ik zeggen. Letterlijk om uh, daadwerkelijk nog een gooi naar de finales te doen. Want dan moet ze bij de top 8 gaan eindigen. En dat lijkt me met een 13e klassering op dit moment een heel erg lastig verhaal. Dus even zitten kijken naar uh, Rea Lenders de carrière. 31 jaar is ze inmiddels. Voor haar zijn het de tweede Olympische Spelen. 2004 Athene zijn de Spelen die haar nog lang in herinnering zijn gebleven. Want uh, dat waren die Spelen waar ze in die finale de telk Raakte ...en dat, daar had iedereen het natuurlijk over. En ze stopte haar oefening voortijdig, omdat haar trainer riep een 9 ...en zij verstond 7. ze moest tien sprongen doen. Ja, ze hielte mee op en daar heeft ze toch wat rekening voor gepresenteerd gekregen. Dat heeft er lang blijven achtervolgen zoals dat bijvoorbeeld ook was... ...met dat uh, waxincident van Nicolien Sauerbrei. Alleen Sauerbrei herstelde dat met een gouden medaille in Vancouver... En dat zie ik nog niet 1-2-3 gebeuren met de Rea Lenders in Londen. Maar goed, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. De Rea Lenders gaan we dus straks zien in haar vrije oefening. De Koude Oorlog ligt achter ons, maar er worden op deze zaterdagmiddag heel wat kanonskogels afgevuurd van Amerika richting Rusland op Wimbledon, Mark Prasser. Ja, en dat gaat gepaard met een hoop gekreun. Dat zijn we wel gewend van Maria Sharapova... die er in de eerste set niet aan te pas komt. 5-0 staat ze achter de Russin. Nou, ze heeft nu dan de kans om op het scorebord te komen in die eerste set. Ze staat op voordeel in de eigen service game. Ze stond 40-0 voor. Ja, dat geeft wel aan hoeveel moeite Maria Sharapova heeft... om, om, om, om, om die games binnen te halen. Het is, het is vrij pover van beide kanten. Ja, het is dat Serena Williams zo goed serveert. Zes aces heeft ze inmiddels al geslagen enorm veel. Veel winners ook bij de Amerikaanse. Het aantal fouten ligt redelijk laag. Zeker ook gezien het weertype. Het is, het is winderig. De dames hebben wel wat moeite met hun timing. Maar ja, heel veel onnodige fouten maken ze niet. Serena Williams wel goed met die directe winners. Moet wel bijgezegd worden dat daar meestal ook de goede services bij opgeteld zijn. Dus als je dan echt de punten die ze vanuit de rally scoort gaat bekijken, ja, dan is dat toch wel weer, wel weer laag. Terwijl Maria Sharapova nog maar weer eens een, een dubbele fout slaat. Ditmaal op Game in de vorige game, deze to breakpoint. Ja, er valt nog weinig te genieten voor de supporters. Weinig te genieten ook voor uh, Maria Sharapova. Van de spanning is uh, geen enkele sprake. Williams uh, is gewoon beter. Sharapova kan daar weinig tegenover stellen. heeft heel veel moeite in de eigen service games: moeite om de punten binnen te halen, moeite om de games binnen te halen. En dus is het uh, na volgens mij een half uurtje spelen zo ongeveer 5-0 al in het voordeel van Serena Williams.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 How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 Zegen, niets gaat ons tegen. Het gaat door, door, door. Hangt het maar door, door, door. de bergen, diepe dalen. Van de start tot de finale. Hij gaat het door, door, door, door, door. van Klaveren, van die blanke Skoen. Cool. Anton, Geesink, Art en Keesie.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 Voor de zegen, niets haalt ons tegen en het gaat door. We hebben hem al vaker gehoord deze zomer, ook ja. hier weer tijdens de Spelen. Dus voor het goede doel, ook... doel hè? Ja, ja, ja, ja, voor het goede doel. En je hoort een heet, een, als je dat achtergrondkoren hoort, hoor je heel Het helft mij niet, Jurgen. over ja, taak, vindt het niks. Niet, nee, sorry. Kampioenen. Kalle, kalle, niet. We gaan even de stand halen over kampioenen gesproken. Want er is uh, 22 gouden medailles voor Amerika. Kunnen we de 23e opschrijven, Mark Brassen? Ja, die, die kan je inmiddels... Nou, ja, ja, sowieso wel ergens vandaag. Is, maar ik, ik bedoel eigenlijk bij jou. <laughs> ja, maar het is tennis, en Tom. En het is ook nog eens vrouwentennis. Dus ja, daar kan het zomaar uh, oh, oh, in de wedstrijd oh, oh. in één klap... Ja, nou ja, goed, dat zijn de feiten. Ik bedoel, het, het, is, het wil niet zeggen dat de speelster die de eerste set met 6-0 wint... Uh, Serena Williams, dat hij de, de partij in twee sets uitmaakt. We hebben wel al, uh, gekkere dingen gezien in het uh, vrouwentennis. Setstanden van 6-0, 0-6, 1-6 of zo. Dat, dat, dat zou zomaar kunnen. Maar uh, ja, de eerste set is dus gespeeld. 6-0 in het Oordeel van uh, Serena Williams. Net even de cijfers uh, bekeken. 12 winners voor de Amerikaanse. Vier maar uh, voor Sharapova. Ja, de het eerste servicepercentage van Williams is, uh, is goed. Is uh, 75% is hoog. Zet dat eens dus af tegen de 58% van de Maria Sharapova. En dat, dat geeft ook wel aan waarom Williams zoveel winners kan slaan. Sharapova moet veel tweede services slaan. Ja, Die wordt natuurlijk meteen door Williams aangepakt. Die neemt dan het initiatief. En omdat Williams zelf zo goed geveerd serveert, ja, geeft ze het initiatief gewoon niet weggaan Maria Sharapova, die normaal... als er een tweede service komt, die ook meteen aanpakt... meteen aanvalt, in de rally wil komen en het, en het kort af wil maken. Nou goed, dat kan ze gewoon niet, omdat Serena Williams zo goed serveert. Serena Williams is inmiddels begonnen aan de tweede set. Daarin begint Amerikaans ook met serveren. Ze leidt met, met 30-15. In een matige, teleurstellende, eenzijdige finale. 6-0 dus in de eerste set voor Serena Williams. Balletjes iets kleiner, er zit wel een netje tussen. We hebben het over tafeltennis natuurlijk. Het Nederlandse team, Lee-Lee Timina... In de kwartfinales tegen China, Theo. En je kan zeggen, daar is geen makkie. Nee, hey, gisteren eenvoudig gewonnen met 3-0 van Egypte. Dan is het pure pech dat ze door Loting terecht gekomen zijn in die kwartfinale. Tegen de titelverdediger van 2008, Peking. Nu ook weer als eerste geplaatst. Het Chinese team met de finalisten van het individuele kampioenschap in het team. En een spelster die ook al deel uitmaakte van het Olympisch team in 2008. Kortom, sterker kun je het eigenlijk niet hebben. Slecht gekeurd als het Nederlands team niet te treffen. En dan heb ik het over Li Zhao, Li Jie en Helena Timina die het moeten gaan proberen. En wie het eerste drie wedstrijden wint hier, die zit in de halve finale. In Nederland begint Li Zhao, de linkshandige die het opneemt tegen Guo Yue... ...die dus nummer 8 van de ranking is en in het team van 2008 zat Li Zhao voortdurend op achterstand in de eerste game... 15 werd het op een gegeven moment voor de Chinezen. En uiteindelijk won de Chinezen met 11-9 de eerste game. En in de tweede game was het een gedurende achterstand voor Li Jiao die uiteindelijk met 11-7 naar de Chinezen ging. En ook in de derde game staat ze inmiddels behoorlijk op een achterstand... zodat we ervan uit kunnen gaan dat de eerste partij vermoedelijk verloren gaat... voor Nederland tegen China. De Radio 1 Sportzomer. De Festivaltent. Ah, ik eh, wou nog even zeggen dat het tijd met de Theo Plasjaars uh, telefoonrekening is betaald. <laughs> want dan uh, moet de verbinding weer wat beter worden. Maar we gaan het hebben over de Festivaltent. Want uh, Jurgen zei het al, waar, waar, waar zou die staan? Tussen Elfjes, Ridders en Heksen. Hij staat namelijk op het Fantasy Festival Castlefest. En waar is dat? Dat is in Lisse. Verslaggever Niels de Jager. Uh, als ik het zo aankondig en hoor, jij kijkt zeker je ogen uit, hè, daar. Jazeker, ja, je ziet hier echt de gekste figuren rondlopen. Soms met puntoren, pijn en boog, beschuldigd gezicht. En uh, ja, de karakters die ze spelen, die variëren echt van uh, liefelijke elfjes tot uh, inktzwarte ridders. Hier bijvoorbeeld een man, een echt uh, potige kerel. Een beetje angstaanjagend. Een hele ijzerwinkel aan uh, kettingen en bijlen draagt hij bij zich. W wat heb je allemaal aan? Nou, ik heb een uh, machineel uh, snijmes bij me, een uh, dubbelzijdig strijdbel. Waarom heb je dat allemaal bij je? Je gaat het niet gebruiken, mag ik hopen. Op haar misschien. <laughs> nee, ik ben niet van plan te gebruiken. Het is eigenlijk gewoon een deel gewoon als figurant en uh, foto's en uh, verder eigenlijk niet. Kijk, <laughs> ja, je, je praat heel vriendelijk, uh, maar als ik je zo zie lopen, ja, dan word ik wel een klein beetje bang van. Ja, dat hebben heel veel ook mensen. Dat, uh, ook voor nou kleine kinderen, eigenlijk normaal. Maar ook voor nu veel oudere mensen die kijken dan dat ik nog best gevaarlijk rondloop met die spullen. Dat ook sommige dingen nog redelijk scherp zijn. Ja, snap je die angst een beetje? Ja, ik kan er wel een beetje voor inkomen. Dat, uh... dat ken ik vanuit mijn eigen huis. Die vinden het ook niet helemaal joofvol. Maar ja, ik ga altijd naar die festivals toe. Ja, dan heb ik altijd wel wapens bij me. Ja, dan vraag ik me toch af, Mark van der Stelt, van de organisatie van Castle Fest. mag dat al lang weer zomaar naar binnen? Ja, iedereen mag, mag zomaar naar binnen, ja. ja. Maar je ziet op andere festivals zie je dat uh, je al geen blikje, blikje cola mee naar binnen mag nemen vanwege de veiligheid, zoals ze dan zeggen. En, en hier ja, loop je gewoon met een hakbel rond. Daar zijn wel, wel regels voor, maar dat is binnen bepaalde uh, regelgeving. Is dat toegestaan uh, uh, voor ons? En ja, dat, dat gaat altijd goed. Ja. ja, dat gaat absoluut altijd goed. En hier zie ik een. Uh, Groot, ik denk drie meter hoog van takken ge, ja, in elkaar gevlochten pop? W wat is dit? Nou, dat is de Wicker gaia. dat is Moeder Aarde. Dat symboliseert Moeder Aarde en uh, daar gaat vanavond uh, de brand in als offer. En is het voor jouzelf nou alleen maar een, ja, een, een mooi spectaculair gebeuren of is het meer? Nee, het is voor mij een uh, hele spirituele ervaring. En uh, ik ben een van de dochters van de, van de Godin. En wat moet je hiermee bereiken? Wat, wat, als het allemaal uh, in, in Vlammen op is gegaan. Wat, wat, wat schieten we ermee op? Uh, nou, heel persoonlijk kan je er iets mee, uh, mee loslaten. Of je bent gewoon uh, dankbaar voor al het uh, voedsel en vruchtbaarheid wat uh, Moeder Aarde je heeft gegeven dit jaar. Dus door haar in, in de handen te zetten, kunnen we onze dankbaarheid tonen. Ja, ja voor mij komt het een beetje eng over bijna. Ja, maar dat is, dat is vaak zo met, met, met symboliek. En uh, uh, uh, dat kan heel erg eng overkomen. Maar het is eigenlijk iets, het is iets heel moois. Je kunt ook een of andere Arabische act voorbij lopen. Ja, zoals ik net al zei, lopen hier de meest uiteenlopende figuren dwars door elkaar heen. Van liefelijk wit tot inktzwart. Luister maar. Ik ben uh, een van de negen geesten. Ik ben uit op het uh, Angmar set. Uh, ik ben een koplid. Een goblin. Ik ben een wannabe. Dus ik ben verkleed als een bijtje. Nou, je hebt flink je best gedaan. Strakke lekking, uh, geel zwart alles. Hoe voelt het nou om de hele dag zo rond te lopen? Als van oud. <laughs> ik liep vleed jaar liep ik als sneeuwwitje, oftewel sneeuwklitje hier rond. Wat me opvalt is, ik zie hier uh, mensen in het uh, uh, pikzwart met met wapens, met hakbeilen rondlopen. En anderen die uh, lopen als een, als een popje, een elfje, of in elk geval als een bij, uh, een beetje rond te dartelen. Dat is ja. een enorm verschil. Uh, ja, klopt. Ja, ik denk dat iedereen heeft natuurlijk zijn eigen fantasy dus Sommigen vinden het leuk om, om, ja, inderdaad als boselfje, en sommigen als, als, als, als echte stoere ridder. Je ziet die mensen het zijn best extreme eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja, die mensen gaan wel ver in hun rol die, ziet echt die mensen die worden echt die ridder, zeg maar zeggen. En dat is, ja, dat is wel heel tof om te zien. Dat kan allemaal samen. Dat, dat, kan, uh, dat gaat in één pot en dat gaat gewoon goed met elkaar inderdaad. Dat is Helemaal, uh, helemaal gezellig. Nou, dan moeten we even heen een keer. Ja. Um, ik, ik, ik ga weg. Uh, Lucella gaat op mijn plek zitten. Jij ja. blijft nog even zitten. Blijf nog even zitten. We gaan nu ja, gewoon door. Jezelf. En de hele sportzomer. Ja, Dat heeft met uur te te maken. <treeks> Welkom bij Vroegere Vogels. Ivo de Wijs. En Ivo voelt zich op haar best. Hij zit weer op het oude nest. Ja, dat is een van mijn favoriete vogels. Die komt ook deze week, Doodlejo, samen met Nico de Haan. En dan heb ik ook nog tuinvlinder, smartsmeeds, de nieuwe wildernis... en de nieuwe grote libellen fotogids Hé? De nieuwe grote libellen fotogids Ja hoor, het zal wel. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroegere Vogels. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.